8 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De raadsfracties van de PVV in Den Haag en Almere hebben in de afgelopen vier jaar zeer veel moties ingediend. Uit onderzoek van Nieuwzuur blijkt dat daarvan slechts weinig zijn aangenomen. Raadsleden van andere partijen zien de PVV'ers als weinig constructief of als een stoorzender, zeggen ze in Nieuwzuur. PVV-fractievoorzitter Van Dijk uit Almere zegt dat uit het onderzoek blijkt dat zijn fractie tegen de stroom oproeit. De Syrische Nationale Coalitie doet komende week mee met de vredesbesprekingen in Zwitserland. De beweging wordt door het Westen gezien als de belangrijkste spreekbuis van de Syrische oppositie. Veel leden van de oppositie aarzelden om mee te praten. Ze zijn bang dat hun invloed op rebellengroepen in Syrië verdampt als het overleg mislukt. Ook het regime van president Assad praat mee. Voor Assad is een machtswisseling onbespreekbaar, maar dat is juist een voorwaarde van de oppositie. De nieuwe grondwet van Egypte is met een grote meerderheid aangenomen. Bij het referendum stemde ruim 98% van de kiezers voor. De opkomst lag op ruim 38%. In de nieuwe grondwet worden religieuze partijen verboden, zoals de Moslimbroederschap. De macht van het leger wordt juist uitgebreid. Vermoedelijk zal legerleider Sisi zich kandidaat stellen voor het Egyptische presidentschap. De partner van de Franse president Hollande, Valérie Trierweiler, heeft het ziekenhuis verlaten. Ze heeft zich teruggetrokken in het presidentiële verblijf in Versailles... om verder uit te rusten. Ze werd op 10 januari opgenomen nadat een roddelblad... had geschreven over de vermeende affaire van Hollande... met een Franse actrice. In Bokstel is vanmorgen vroeg een man opgepakt... die een groep jongeren bedreigde. Omdat niemand hem een vuurtje kon geven... zette de man van 46 een pistool op het hoofd van een van de jongeren. Die wist het te ontkomen en haalde de politie erbij. De man zit nog steeds vast.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 Dan steun je het Humanistisch Verbond en ga je nu naar humanisme.nu. 876543. Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling. want We gaan een snel rondje langs de velden maken. Beginnen we beginnen in Zwolle. Pek Zwolle tegen Vitesse. Richard van der Maarden. Nog wat gebeurt? Ja, ja, zeker. Pek Zwolle heeft een penalty gekregen. En, of Vitesse, sorry, heeft een penalty gekregen. En die, 7, of die 11 meter werd gestopt door Diederik Boer, de keeper van Pek Zwolle. Het is top amusement hier in Capitale in Zwolle. Er gebeurt echt heel veel. Pek Zwolle met kansen. Vitesse dat de eerste 10 minuten duidelijk de betere ploeg was. En dan ineens een strafschop krijgt. Maar Piazon faalt van 11 meter. En Diederik Boer houdt Pek Zwolle dus keurig in de wedstrijd. En die kan bij AZ Nak. Bijna kwam Nak terug in de wedstrijd. Het staat nog altijd 2-0 voor AZ. Maar het was buis die de bal op de lat schoot. Kansloos was Esteban. Maar helaas voor NAC stond de lat een doelpunt in de weg. En dus nog altijd 2-0 voor AZ. En RKC Groningen, Frank Wielaert. Ja, geen nieuws uit Wit-Rusland. is dus nog lang gesproken goed nieuws uit Wit-Rusland. Maar 19 minuten onderweg in Waalwijk betekent eigenlijk dat er tot nu toe nog vrijwel niets is gebeurd. Eén kantje uit de kluts voor de Leeuw. Die schoten bal met de punt van de voet centimeter naast de goal van RKC. Het is 0-0. En over iets minder dan drie kwartier begint in Heerenveen. Heerenveen tegen Roda JC. En was dat van Roxy Music. Richard van der Waarde bij Pex Holland tegen Vitesse. Halverwege de eerste helft. Ja, er valt hier wel wat te beleven bij deze wedstrijd. Het staat 1-1. Na twee minuten was het al 1-0 via Atsu. Vervolgens Fernandes de spits van Pek Zwolle 1-1. In eigenlijk de eerste serieuze aanval van de thuisploeg. Vervolgens een strafschop voor Vitesse. Na een goede aanval van de Arnhemse club via Ibarra van Hintum. Die gaat dan wel voor de bal, maar neemt ook de Ecuadoriaan mee. Liesveld legt de bal op de stip. En Piazon, de topscorer, faalt dan van 11 meter. En Diederik Boer, die nu ook weer op de goede plek staat... Na een vrije trap van Vitesse van dezelfde Piazon, maar nu van een veel grotere afstand. Ja, het staat 1-1 en na die penalty van Piazon is het vervolgens opnieuw Fernandes. Na nou weer een prima aanval van Pek Zwolle die een grote kans voor de thuisploeg laat liggen. En zo gebeurt er dus van alles in deze wedstrijd. En valt mij op aan de kant van Vitesse dat het achterin onrustig is. Veel slippertjes. Natuurlijk speelt Vitesse met heel veel ruimte in de rug. En zijn Kasia en Van der Heijden niet te snel en dat houdt behoorlijk wat risico in. Maar Peter Bos wil zo spelen. Het heeft veel uh, opgeleverd natuurlijk in de eerste seizoen zelf, Maar het is tegelijkertijd ook wel gevaarlijk. Zeker als je kijkt naar uh, de opstelling van Peck Zwolle met uh, snelle vleugelspitsen. Thomas staat daar bijvoorbeeld een Nieuw-Zeelander aan de linkerkant. Een van de creatieve mensen op het middenveld van Peck. En aan de rechterkant staat Hivat uit de eigen opleiding. Het is uh, dat nu even terug moet omdat Vitesse aanvalt. Over de linkerkant van het veld met Atsu, met Piazon. Die moet nu Mokotjo voorbij, maar kiest voor een voorzet. Daar staat ook Chanturia, maar die gaat net onder de bal door. Nee, het is Prupper. Toch een aardige aanval weer van Vitesse in de 24 e minuut van dit duel. Met in de hoofdrol Piazon die een prima voorzet daar aflevert. Maar dan is het Prupper die net te laat komt. Prupper een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug. Speelde alle wedstrijden en dan te Denken dat hij vorig seizoen onder Fred Rutte eigenlijk nauwelijks aan de bak kwam. Diederik Boer gebaard dat de spelers van Peck naar voren moeten. Komt dan nu met zijn trap in de middencirkel opgevangen door Prupper. Maar niet goed. En dan gaat Zwolle in de as van het veld misschien weer zorgen voor een leuke aanval. De bal gaat over de grond rond. Nu naar de rechterkant van het veld. Daar staat die kleine hier wat. Die behendig is. Die snel is met Van Arnold. De bek van Vitesse. Maar dan wil hier wat iets te veel. Verslikt hij zich. Is het Piazon die mee verdedigt. En via uiteindelijk Van Arnold. Maar het is Andy die een doelpunt, ja inderdaad een doelpunt voor AZ. Het is 3-0 geworden. En wat een geweldige actie. Ging eraan vooraf van Berends. Want hij heeft toch wel een uitstekend seizoen hoor. Roy Berends. Hele mooie actie aan de linkerkant. Legde twee man in de luren. Legde de bal bij de tweede paal. En daar werd de bal binnen getikt. Want dat was een eitje door Berghuis. Die zijn tweede van de wedstrijd maakt. En de derde voor AZ. Op dit moment wordt er ook gewisseld. Bij NAC. Maar dat zal weinig nut meer hebben. Hadouier gaat naar de kant. En zijn vervanger is Adnane Tiga Tigadouin. Maar het leed is al geleden voor Nac nou, Breda. Het leed is al geschiet. Want AZ maakt een doelpunt. In de 70ste minuut is het 3-0 geworden. Doelpuntenmaker Berghuis op aangeven van Berend. Richard. Leuke open wedstrijd. 26e minuut van dit duel tussen Pek Zwolle en Vitesse. De nummer 11 tegen de nummer 2 van de eredivisie. Het staat 1-1. Vroeg doelpunt van Atsu gelijkmaker van Fernandes En Pek Zwolle komt wat beter in de wedstrijd. Nu de bal op het middenveld met Mokotjo Paast dan naar Klieg. Die kiest vervolgens weer voor een bal breed naar de linkerkant. Daar staat Van Hintum. Die combineert dan met Thomas. De speler dus aan de linkerkant bij Peck uit Nieuw-Zeeland. Weggehaald vorig seizoen en Pek heeft nog altijd... De bal nu aan de rechterkant. Maar het is wat die zich verslikt in Piazon. Dan is het van Anold aan de linkerkant voor Vitesse die weg is. Kies, de bal voor, kies dan voor een breed bal naar Prupper. Dan is het vervolgens Chanturia. Maar die loopt zich in het strafschopgebied vast. En dan wordt de bal hard weggeramd door Peck Zwolle over de zijlijn. meldt ook Peter Bos zich daar. Want absoluut niet tevreden denk ik. Over het spel dat Vitesse de laatste 15 minuten op het veld legt. Hier op het kunstgras in Zwolle. De eerste 10 minuten. Was Vitesse duidelijk heer en meester. Maar daarna is de klatter toch wel een beetje ingekomen. Ingooi nu voor, Peck, of voor Vitesse met Van Aanholt, Maar slecht ingegooid. En dan kan Zwolle er weer vandoor. Heerlijke bal van Klieg op Fernandes. Dit moet misschien de 2-1 zijn. Maar Veldhuizen staat op de goede plek. Hele grote kans voor Pek Zwolle. Maar Fernandes laat hem liggen in de counter. En je ziet dan toch dat Pek hele snelle mensen heeft. En ook snel kan omschakelen van balverlies naar balbezit. Via Klieg die een Heerlijke paas. Dan weet te versturen op Fernandez. Is Peck dus heel gevaarlijk. Toch komt hij een beetje in een moeilijke hoek uit. De spits van Peck. En dan is het Piet Veldhuizen die met de benen redt. Corner rest voor Peck. Dezelfde klieg met de... Corner, en dan is het een kopbal hoog in het dak van het doel. Geen gevaar, dus nu even meer voor uh, Vitesse. Dat op 1-1 staat na 27 minuten hier in het Erizol-Delta-stadion in Zwolle. AZ-NAC 3-0 beslist, hè, Andy? Ja, eitje voor AZ hoor. En uh, het aardige voor AZ is dat ze de eerste wedstrijd uh, in Breda dit seizoen, dus uit bij NAC, met 3-0 verloren. Dat wordt dus helemaal goed gemaakt, en dat is belangrijk ook. Het is achtste plaats, uh, 27 punten. Na vandaag komen we daarmee op de zevende plaats. Puntje meer dan PSV dat morgen nog moet spelen tegen Ajax. Maar AZ speelt goed. Speelt bekeken. Uh, en die Berghuis heeft er natuurlijk wel twee gemaakt. Uh, uh, dat uh, doet hij goed als zeg maar invaller. En weer is AZ weg. Maar is het uh, buitenspel gegeven door de scheidsrechter. Berghuis zal duidelijk wel een uh, applausje krijgen. Steven Berghuis. Die kwam in de basis voor Goedmoedson. Die is nu wel in het veld gekomen. Want de andere goede speler aan de kant van AZ. Eigenlijk al het hele seizoen. Roy Berens krijgt voor de rest van de wedstrijd rust. Dus dat kan ook makkelijk bij een 3-0 voorsprong uh, voor Dikadvocaat en zijn mannen. balbezit Achterin voor Seuntjes. Die speelt de bal naar voren richting Poepon. Bal in de voeten. Poepon gaat maar weer eens liggen. Met een heel klein duwtje van buitens. En gaat nogal makkelijk steeds uh, liggen. Ja, ik zou zeggen probeer eens wat meer richting het doel te gaan. Want hij staat zo ver bij het doel vandaan als pit zijnde. Dat hij onmogelijk kansen kan creëren. Krijgt ook weinig aan speelbare ballen. Nu dan misschien via de vrije trap. Die uh, uh, uh, buis gaat uh, nemen met zijn rechterbeen vanaf de rechterkant. Daar komt die bal richting tweede paal. Wie kan het koppen? Er kan gekopt worden, de bal tegen de lat. En die was dat. Ik dacht dat het uh, Seuntjes was die uh, de bal uh, kopte. In ieder geval, uh, het is uh, kwakman die uh, de bal uh, uh, tegen de lat kopte. Via de grond. Dus zij kopte precies zoals we het uh, vroeger altijd leerden: bal naar de grond koppen. En dat uh, doet hij uitstekend. Maar via de grond komt de bal tegen de lat terecht. En dat is pech hebben voor Nouk Breda. Niet dat het heel veel zal uitmaken. Daar is AZ gewoon vanavond te sterk voor. Nu een hele mooie paas van Goedelje naar Berghuis. Berghuis die de bal onder controle heeft aan de rechterkant van het veld. Heeft. Uh, van de weg tegenover zich brengt hem bal voor het doel. Maar wordt weggekopt door Drost. En verder getransporteerd door Seuntjes. Nou even wat opwinding met die bal op de lat door Kwakman. Maar 3-0 is natuurlijk een uitstekende voorsprong voor AZ. Met nog 17 minuten te gaan in Alkmaar bij AZ tegen Ak even naar Frank Wieland bij RKC Groningen. Ja, de goal voor Groningen. Na kick 31 minuten voetballen komt die bal over de rechterkant. En is het Hatenboer die daar doorloopt. En de achterlijn haalt een en voorgeeft. En dan is het uiteindelijk een eigen doelpunt van Van Hoefelen. Hier door de speaker. Maar ja, die is partijdig. Die geeft hem aan Hatenboer. Die zou dat heel graag willen dat hij hier de school. maakt. De Leeuw is degene die Van Hoefelen moeilijk maakt. Maar het lijkt mij dat Van Hoeglem uiteindelijk op zijn naam gaat krijgen. Hoe dan ook, het is 1 voor Groningen in Waalwijk tegen FKC. happy. We gaan naar Richard van der Malen. 1-1 nog steeds bij Wolle tegen Vitesse. Ja, Vitesse heeft hem nog niet zomaar gewonnen hier vanavond hoor. Pek krijgt ook steeds meer het initiatief in deze wedstrijd. Nu wel even Vitesse aan de bal op de eigen helft met Van der Heijden. Een van de twee centrale verdedigers. Breed naar Kasia, de aanvoerder. Je ziet dat Vitesse na die 1-1 van Fernandes behoorlijk van slag is geraakt. Het vindt elkaar niet meer zo makkelijk. Het tempo ligt behoorlijk lager en er worden achterin de nodige foutjes gemaakt ook bij Vitesse. Van Anold levert de bal nu ook weer in, terwijl die al vrij diep was op de helft van Pek Swollen. Nu dan toch gefloten door scheidsrechter Liesveld. Voor een overtreding van een van de middenvelders van Vitesse. Dat was Prupper. En dus krijgen we een vrije trap voor Peck Zwolle. Dat vanavond dus speelt met Fernandes in de punt van de aanval. Hij krijgt de voorkeur boven Benson. Ook achterin een wijziging. Lachman is er niet bij vanwege een hamstringblessure En voor hem speelt ook een echte mandekker. Michael van der Werf. Bij Vitesse nog altijd geen Mike Havenaar. overigens. Hij zit zijn derde en laatste wedstrijd schort. En in het punt van de aanval bij de Arnhemmers staat vanavond de kleine. Maar dat is een heel ander type spits dus. Chanturia. Vitesse heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Met Leerdam heeft al zeven doelpunten gemaakt bij Vitesse. Mag heel ver komen. Nu al vrij diep op de held van Peck. Maar levert de bal dan ook weer in bij de vleugelverdediger daar aan de linkerkant. Dat is Bart van Hintum. Dan gaat de bal even goed rond in een driehoekje bij Peck. Daar komen ze goed uit. En via Broerse wordt er dan lang gespeeld. Van der Heijden gaat daar weer onder de bal door. Vitesse appelleert voor buitenspel. Dat dat was absoluut niet het geval. Dan gaat het terug naar Veldhuizen. Houdt Vitesse wel de bal, maar zit er meteen weer druk op aan de rechterkant via Hiwat En Van Arnold kiest dan opnieuw voor de weg terug naar Veldhuizen. Je ziet aan de ploeg van Peter Bos dat er paniek is. Dat het niet loopt en dat het positiespel wat we kennen van Vitesse in de eerste seizoen zelf... vaak in een hoog tempo met veel positiewisselingen... dat dat er eigenlijk in het eerste half uur nauwelijks is. Afgezien dan van de eerste vijf, zes minuten toen Vitesse sterk opende. Nu is het Piazon. Die kiest voor een bal in de diepte. Via Pruppen dan Chanturia. Maar opnieuw bal verliest. Het is Boer die de bal dan de keeper over de zijlijn peert. Omdat er meteen weer druk werd gezet door Chanturia. En dus krijgen we aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Peck Een ingooi voor Vitesse. Aan de de linkerkant wordt er dan weer geopend via Van der Heijden. Dan gaat het dus naar Van Aanholt. Van Aanholt dan kan wat meters maken. Kiest voor een bal breed in de voeten van Atsu. Atsu dan weer terug op het middenveld naar Vajnovic. Die we nog niet zo heel veel gezien hebben in de middencirkel. En Vajnovic dan weer naar Kastja. En zo is het na 35 minuten en een aantal seconden hier in Zwolle. Dus 1-1. De doelpunten vrij vroeg gemaakt. In de tweede minuut al via Atsu. En de vergelijkmaker van Fernandes. Hoe fanatiek staat Dik Advocaat vanavond langs de lijn, Andy? niet. Hey, ik heb hem amper gezien en... Uh... Ik, ik, ik denk wat hij nu gaat doen, daar, daar verdenk ik hem van. Want daarom vind ik het een uitstekende trainer onder andere daardoor. Ik denk dat hij zo dadelijk Berghuis eraf gaat halen en Fernando Lewis gaat brengen. En dat zou dan een applauswissel betekenen zoals hij dat ook al bij Berends heeft gedaan. AZ is weer weg, staat 3-0 voor. Goede actie van Goudelje die zijn vader pijn heeft gedaan vanavond. Want hij speelde ook een hele redelijke wedstrijd. Paast goed naar de rechterkant, naar Etienne Rijne. Rijne heeft de bal. Ja, Nak is helemaal op een hoop gespeeld hoor. Daar is uh, weinig meer van over. Speelt ook een maandje matige wedstrijd en AZ gewoon goed. Die gaan uh, een uh, mooie overwinning halen als de bal naar de linkerkant gaat. Naar 4gever. 4 Viergever trekt naar binnen. Speelt de bal even naar Goekmoensson. Goedmoedson, uh, Balletje breed naar Johansson. En dan krijgt Goekmoensson hem terug. En speelt de bal naar Elm. En zo, het uh, mag duidelijk zijn, is AZ zoveel beter. Een mooi paasje door. Bijna komt die bal uh, goed aan bij uh, Johansson. Maar net niet. Met veel moeite kan Kwakman de bal over de zijlijn spelen. En dan ben ik benieuwd of hij het doet. Ja hoor, natuurlijk doet hij dat dik het applaus is al voor Stefan Berghuis, die twee doelpunten scoorde. En het applaus nu met heel veel liefde in ontvangst gaat nemen. Want hij speelde een goede wedstrijd als uh, basisspeler bij AZ. En wordt nu vervangen door Fernando Luis, die uh, renner aan de rechterkant. Een hele snelle jongen die dus uh, voor Berghuis komt. Berghuis die een uh, liefelijke hand van Dik Advocaat krijgt met heel veel liefde. Dat uh, was duidelijk, want hij heeft het uh, gemaakt in deze wedstrijd. Krijgt ook op de bank de complimenten. Want twee doelpunten van de drie gemaakt in deze wedstrijd. Nog negen minuten te gaan. Balbezit voor AZ dat met 3-0 voor staat. En dat is een uh, mooie overwinning straks voor AZ tegen NAC. En Vitesse de controle alweer een beetje terug daar tegen Peck en Richard? Nou, nog niet echt hoor. Vitesse speelt echt geen goede eerste helft hier in Zwolle. Het staat 1-1, 38 e minuut. Peck steeds meer initiatief. Nu een lange bal van achteruit opgevangen door Van der Heijden. Die speelt bij Vitesse. Wordt het moeilijk gemaakt dan door Drost. Die goed speelt daar op het middenveld bij Peck. De bal gaat over de zijlijn. En een ingooi voor Peck aan de rechterkant van het veld. Met Van Polen. Staat nu vrij diep de bal dan in de diepte naar Fernandes. En dan is er weer zo'n momentje van uh, onrust bij Van der Heijden. Die daar toch wel wat ruimte had om bijvoorbeeld de bal weer uh, naar voren te spelen. Maar hij kiest ervoor om uh, lukraak over de zijlijn te paasen. En dus krijgen we een nieuwe ingooi voor Peck Zwolle. Het gebeurt allemaal in de 38ste minuut bij de 1-1 tussenstand. En er is uh, zeker wat mogelijk voor de thuisploeg in deze wedstrijd. Nu wel weer even knullig. Maar ook uh, knullig bij Atsu namens Vitesse. Dan is het Mokotjo bereikt uh, daar misschien Drost. En dan is het toch gevlacht voor buiten. Spel. Dat was kantje boord. Dat was echt kantje boord. Maar goed, dit gaat dus niet door voor Peck Zwolle. Bal viel er heel goed overheen. Bij even kijken, Drost was dat. Die neemt hem dan zo zeggen de verdedigers van Vitesse de bal met de hand mee. En daar is dan waarschijnlijk toch voor gefloten door de scheidsrechter. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het staat hier 1-1. We zitten in de 38ste minuut en het is een leuke open wedstrijd om naar te kijken. Er gaat veel mis aan beide kanten. Maar dat maakt het ook wel weer zo aantrekkelijk.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 Cool for cats. Bij RKC Groningen is het nog steeds 0-1. De maken is niet helemaal bekend. Van Oefelen werd door onze verslaggever genoemd. Maar uh, anderen zeggen dat het de leeuw was. Van Oefelen zou dan in eigen doel gescoord hebben. Uh, u hoort weinig over die wedstrijd omdat we daar technische problemen hebben. Misschien dat het straks beter wordt. Pek tegen Vitesse, dat gaat wel allemaal goed. Richard van der Maden, alleen bij Vitesse achterin is zo best, hè? Nee, het is uh, klungelig bij uh, Vlagen. Nu is het Atsu die dribbelt uh, in de middencirkel... maar verslikt zich dan ook weer. En dan is het Liesveld die, denk ik, een de eerste gele kaart... ...gaat trekken. Inderdaad, een eerste geel voor Pek Zwolle. Ja, het is leuk hoor wat hier gebeurt, want beide ploegen willen toch graag aanvallen. Vitesse doet dat natuurlijk het hele seizoen al. Pek zeker in het begin van dit seizoen ook met heel fris, leuk voetbal. Drost krijgt overigens de gele kaart, zie ik nu in herhaling van scheidsrechter Liesveld. Trapte daar Atsu op de hak. Het is het eerste geel pas in dit duel. Twee voetballende ploegen die het moeten hebben van combinatie voetbal over de grond... De lange bal is eigenlijk een noodgreep. En dat zie je ook in dit duel heel erg weinig. Maar er gaat ook veel mis aan beide kanten. Nu is het de Vitesse bij de 1-1 stand op het middenveld met Piazon. In combinatie met Chanturia. Die kaatst de bal dan terug naar Vajnovic. Die vaak de bal van achteruit helemaal komt halen. Daar staan natuurlijk ook al twee andere centrale verdedigers. En zo komt er vrij veel ruimte om te voetballen. Zeker op het middenveld. Omdat die Vajnovic zich vaak laat zakken in de achterste lijn. Nu een vrije trap aan de rechterkant met Leerdam gemorgen. Op de tribunes. Natuurlijk richting Vitesse. Via Kasia gaat het dan opnieuw naar Veinovic. Die daar helemaal als een soort libero achterin staat. En dan Veinovic van der Heijden. Van der Heide Atsu. Atsu dan inmiddels op de helft van Pex Wolle aanbeland. Probeert Piazon aan te spelen. Dat mislukt omdat Mokoccio ertussen zit. En Fernandes die doet dan ook daar op het middenveld bij Pex Wolle. Prima werk. Paas de bal diep. En dan is het wel dit keer buitenspel voor Pex Wolle. En is inmiddels... Vitesse alweer in balbezit aan de linkerkant. Van der Heijden stuurt dan van Aanhalt weg. Van Aanhalt kiest vervolgens voor een balletje in de diepte. Daar gaat Prupper dan naartoe. Prupper met twee verdedigers van Zwolle bij zich. Bal gaat over de zijlijn via een been van van Polen. In inmiddels alweer genomen. 44e minuut van deze wedstrijd. Aardige aanval nu van Vitesse over de linkerkant. Met van Aanhalt. Kaatsen met Chanturia in het strafzomgebied. Bal kwijt. Peck neemt weer over. Dan met een hoge bal dit keer in eigenlijk een soort niemandsland. Daar staat alleen Van der Heijden. Van der Heijden paast. De bal vervolgens weer naar Kasia. En zo gaan we de laatste minuut bijna in van deze wedstrijd. Twee doelpunten gezien. Beste kansen overigens gewoon voor Pax Wolle. Met uh, twee prima mogelijkheden voor Fernandes. En uh, Vitesse heeft zeker na die strafschop eigenlijk helemaal niets meer gecreëerd. Als je het hebt over echt een, een goede kans om een uh, doelpunt te maken. Heeft wel in deze fase, in de slotfase van de eerste helft, wat meer weer de bal. Via Van Anold terug naar uh, Van der Heijden. Van der Heijden naar Kasia. Kasia wordt dan meteen uh, opgejaagd. Door Drost. Fernandez komt dan ook richting Van der Heijden. Zodat er daar geen afspeelmogelijkheden meer zijn voor Vitesse. En dan is het Van Leerdam. Of is het Leerdam moet ik zeggen. Die de bal terugpaast naar Veldhuizen. Veldhuizen vervolgens weer naar Van der Heijden. Die heeft wat ruimte. Paast de bal met zijn linkervoet naar Van Aanholt. En vervolgens zijn we aanbeland in de 45ste minuut. En krijgen we er misschien 1 of 2 minuten bij in de extra tijd. Er gaan al wat mensen naar beneden. Ik ga er maar even bij staan. Dan is het Van Aanholt aan de linkerkant. Die de bal heeft voor Vitesse. Van der Heijden terug naar Vijn. Die daar echt continu zich belast met de opbouw. De middenvelder van Vitesse. Venoviets dan weer breed naar Kasia. En Peck gelooft het wel eventjes. Wacht op de eigen helft Vitesse op dat nog steeds de bal rondspeelt. Nu wel in de laatste minuut dus van de wedstrijd. 45 minuten zitten erop. En dan geen enkele minuut extra tijd. Het is 1-1 na 45 minuten in een leuke eerste helft. Heel vroeg de doelpunten in de derde minuut van Atsu, in de tiende minuut van Fernandes. Hoe lang duurt de leidensweg van Nak Breda nog, Andy? Nou, ik zit uh, naar de vierde man te uh, kijken. Die uh, nu een bord heeft gepakt. Aanval voor Az. Die gewoon doorgaat. Hendricks is een goede paas, zeg. No look paas. Op 4 uh, geven, 4 geven met de voorzet. Tweede paal. Wordt hij gekocht door Lewis. Maar naast gekookt. Ja, het mag duidelijk zijn. Er is maar één ploeg die vanavond gevoetbald heeft. Dat is de thuisploeg Az. Uitstekend gespeeld. Nog uh, 30 seconden. En dan uh, gaan we de extra tijd in. Ik hoop niet dat hij al te lang uh, bijtrekt. Want het is best koud geworden in Alkmaar. En uh, de wedstrijd is gespeeld. 3-0. 1-0. 2-0 Johansson. 3-0 Berghuis. Die ook uitgeroepen werd tot man of the match. Dat is dan ook niet zo moeilijk als je twee van de drie doelpunten scoort. Maar wel uh, terecht en verdient. En dan gaat Braamhaar nog een keer fluiten. De 90 minuten zitten erop. Komt er een bord omhoog. Nou, twee minuten. Hij heeft Clemenzi... De scheidsrechter Braamhaar met ons. Want uh, dan hoeven we nog maar twee minuten in de kou te zitten. Want zoals gezegd, de wedstrijd is uh, gespeeld. Goed gedaan door AZ. Dat dus weer de weg terug heeft gevonden na een matige periode voor de winterstop. Vier wedstrijden op rij verliezen. En nu dus uh, weer een keer gewonnen. En goed ook van een heel matig uh, nak uit Breda. Dat uh, een, een slechte wedstrijd gewoon speelde. Amper kans heeft gecreëerd. Uh, wel een keer de lat heeft geraakt. Twee keer zelfs. Via uh, onder andere Buis en Kwakman, maar dat waren eigenlijk uh, momentopnamen. Want voor de rest is Esteban amper in de problemen geweest. De keeper van AZ. Bal wordt naar voren geramd op het hoofd van Drost. Die komt de bal ja, richting wie? Richting uh, Ortiz. Die de bal even kwijtraakt, maar dan maar meteen weer herovert. De bal speelt naar Wuitens. Uh, Soeverein spelend centraal achterin met Gouwe Leeuw. Gaat de bal naar voren en over de zijlijn. Mag uh, Nak nog een keer gaan gooien. Doet dat uh, aan de rechterkant van het veld via rechtsback de rover. Een metertje over de middenlijn gaat de bal naar voren. Naar een van de invallers, type Pediccia Niets van gezien. Hij kwam in het spel, maar heeft amper een bal geraakt. Nu ook niet, omdat hij een duwtje in de rug krijgt en een vrije trap mee. En dan gaat Danny Buis weer achter de bal staan. Mocht hij een paar minuten geleden ook. En toen, of Jordi Buis moet ik zeggen. Toen schoot hij de bal echt meters naast het doel. Terwijl alles en iedereen in het doelgebied stond te wachten. Nu brengt hij de bal wel voor het doel. Maar de bal wordt weggekopt. Door door Louis En dan haast je over tussen Koepmutson en Buis. Ja, het is in de Kabbe Soetra. waarschijnlijk mooi standje. Maar hier is een overtreding voor Buis gefloten. En dan mag Koepmutson de vrije trap nemen. Heeft dat gedaan. En speelt de bal naar voren. Is de bal terechtgekomen. Toch weer in Breda's bezit. Via Hooi. Maar ook hij heeft amper iets kunnen laten zien in deze wedstrijd. Elson Hooi raakt de bal kwijt. En dan kan AZ nog een keer in de aanval gaan. Ik zou zeggen, Braamhaar, maak er een eind aan. En dat doet hij. 3-0 de uitslag bij AZ tegen NAC. En AZ stijgt naar de zevende plaats. Luister, iedereen, maar is zo goed naar jou, hè? AZ NAC breda eindstand dus 3-0. Het is rust bij de andere twee wedstrijden. Pecksvolle, Vitesse ruststand 1-1. En RKC, FC Groningen ruststand 0-1.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 Baby, I'm really mm -hmm. when you said goodbye.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 It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling, if I drink and then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 Michael Boubley. We gaan naar heerenveen Roda. Voor Roda eindigde het jaar wel heel uh, zuur. Vier nederlagen en de, de vierde kwam uh, mm, ja, uh, een heel erg uh, triest tot stand. Want de twee goals van Ajax vielen pas in blessuretijd en net voor blessuretijd... en waren van een invallen Jairo Riedewald. En vervolgens mocht ook de trainer Ruud Brood nog plaatsmaken voor een nieuwe man. Jon Daal-Thomasson. Ja, en dan is het bij Heerenveen eigenlijk een oase van rust, Arman Afsaroglu. Ja, dat kan je wel zeggen. Bij Heerenveen is iedereen blij en gelukkig. Marco van Basten, de trainer, die heeft het naar zijn zin. Die heeft ook aangegeven dat hij best wel eens langer wil gaan blijven. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat hij zijn contract bij Heerenveen gaat verlengen. En bij Roda, ja, daar is het onrustig. Jondal Thomasson, de nieuwe trainer die van Excelsior kwam. Die zit vandaag voor het eerst op de bank. Het is toch nog wel even wennen hoor, om Thomasson daar in die dugout te zien. Thomasson die in het verleden hier natuurlijk nog drie jaar speelde in Friesland bij Heerenveen. En nu dus terug is als trainer van Roda JC. Heerenveen dat goed doet in de competitie speelt naar behoren. Met een selectie waar natuurlijk Alfred Wim Bogasson de smaakmaker is. 17 keer heeft hij de zijn spits al gescoord. En mede door zijn doelpunten staat Heerenveen op een keurige vijfde plaats. Ze zijn de best op de rest kan je eigenlijk zeggen. Achter Ajax, Vitesse, Twente en Feyenoord. En Heerenveen denk ik zal tevreden zijn als ze dat seizoen op die plek kunnen afsluiten. Roda staat staat vijftiende, maar drie punten boven hekkensluiter NEC. En dan zou het voor het nieuwe trainer Thomas Zon natuurlijk wel heel goed uitkomen... als ze hier vandaag in het Abelensra stadion een goed resultaat kunnen neerzetten. Nog vijf minuutjes voor deze wedstrijd gaat beginnen. En wel bijzonder, hier voorafgaat aan elke thuiswedstrijd van Heerenveen... wordt natuurlijk het Friese volkslied gespeeld. Maar vandaag wordt ook het Limburgs volkslied gespeeld. Ja, echt waar. En dat heeft er alles mee te maken dat de dirigent van Harmonie Akrum. Die vandaag de volksliederen gaan spelen. Die komt uit Kerkrade. En het was een ideetje van Wim Anker. herenveen supporter. Om die Jos Segers nou ook eens de gelegenheid te geven. Om het Limburgse volkslied te gaan spelen. De elftallen komen nu onder leiding van de Paul van Boekel het veld op. Ik zie Jos Segers al nerveus klaarstaan. Want zometeen moet hij er toch echt aan geloven. Hij mag bij de volksliederen gaan dirigeren. Maar goed het gaat natuurlijk om die wedstrijd. Herenveen Roda. In het verleden altijd garant voor veel spektakel. De twee voorgaande wedstrijden tussen deze twee ploegen in Heerenveen leverden 15 doelpunten op. Vorig seizoen werd het 4-4 en het jaar daarvoor won Heerenveen met 4-3. Dus dat uh, kunnen we wat verwachten van deze wedstrijd die over een paar minuutjes gaat beginnen. Wat jammer dat wij die volksliederen nu moeten missen. Uh, drie <laughs> weken voor de Olympische Spelen wordt er dit weekend nog een WK-sprint gereden in het Japanse Nagano. Voor favoriet Michel Mulder begon het toernooi vanochtend goed. Op de 500 meter reed hij als enige een 34-er. Na twee afstanden staat de regerend wereldkampioen bovenaan in het klassement. Met een riante voorsprong van een halve seconde op de nummer 2 Johnny. Davis. Toch liep de van Vermulder niet vlekkeloos. Ja, ik brak in één keer weg en uh, ik moest hem even opvangen. Daarna had ik heel veel snelheid verloren. Zag je jezelf al liggen? Nee, het was niet zo erg als in Groningen vorig jaar met denk sprint. Toen zag ik mezelf wel liggen, nu nog niet. Maar uh, ik dacht wel eerst opvangen en dan weer doorvechten. Maar uh, ja, ik merkte wel dat ik veel snelheid verloren, Dus ik kwam wel lichtelijk in paniek. Dit was niet heel slecht, maar ook zeker niet heel goed. Nee, dit was, uh, dit was denk ik een van mijn mindere duizends dit jaar... En, Ah goed, er staat ook aardig wat spanning op nu. Hè? Omdat je, je weet... wel, toch wel? Ja, je weet dat, dat je al redelijk wat voor stond. En, uh, en dan is het aan de ene kant zorgen dat je heel geconcentreerd blijft rijden uh, en geen fouten maakt. Maar ja, je moet er gewoon hard rijden, anders dan verlies je toch weer tijd. En, en dat is een beetje een dun lijntje waar, ik, waar je dan op zit. En, nou goed, uh, 1-9-9. Ja, het is niet alles, maar ik sta er nog goed voor. Rij je dan toch een klein beetje, ik wil niet zeggen met de handrem erop, maar wel voorzichtiger. Dan ga, je, ga je proberen uit probleemsituaties te blijven? Ja, je gaat bijvoorbeeld uh, die bocht na de 600 ga je proberen dat je in ieder geval zorgt dat je dat blokje niet raakt. Hè, wat, op de, wat op de KKT uh, nog bijna misging. Uh, dat, je dat soort dingen ga je eruit halen. Alleen dat betekent dan ook dat je dat, je, dat gevaar is dat je te voorzichtig gaat rijden. 16.5 was mijn opening, maar volgens mij ook niet gedaan dit jaar. Dus uh, we moeten wel even kop erbij houden. Het is vaak niet goed om dingen anders, anders te gaan doen dan normaal? Nee, maar ja, deze positie is ook niet echt normaal hè, dat je wereldkampioen kan worden. Dus dat, zijn, uh, dat zijn dingen die dan uh, gebeuren. en uh, Daar moet ik maar mee dealen. En ik moet zorgen dat ik, uh, dat ik daar mogelijk mee omga. Is die positie comfortabeler dan je vooraf had kunnen denken? Je staat ja, een halve seconde voor op de nummer 2. Die is misschien ook wel verrassend van jou, Shani Davis. Ja, nou ja, ik, uh, het is inderdaad een comfortabele positie als je, als je het vergelijkt met vorig jaar. Uh, vorig jaar alleen op de tweede 500 meter een beetje problemen. En, uh, die komt nog. Morgen is dezelfde rit en dan moet ik zorgen dat ik, uh, dat ik scherp sta. Dan zou ik uh, beloven dat ik doe alsof de week afstand naar 500 meter is. En dat ik helemaal scherp sta, want uh, zoals nu op die 1000 meter was gewoon niet goed. Ja, want dan ben jij toch eigenlijk op je best hè. Spanning erop, scherp zijn. Ja, maar die staat er morgen wel op hoor. Dat, uh, dat weet ik wel zeker. Maar uh, ja, goede 500 rijden, hè, dat is het doel. En dat zei Michel Mulder tegen Jeroen Stekelenburg. De andere Nederlandse mannen blijven na twee afstanden... nog uit de buurt van het podium. Ronald Mulder, de broer van, staat na twee afstanden... op de achtste plaats en Kjeldnuis is negende. Bij de vrouwen staat de Nederlandse troef Margot Boer... na de eerste dag op de tweede plaats in het klassement. De sprinster reed op zowel de 500 als de 1000 meter... net niet de snelste tijd. Ja, dat is jammer, maar uh, ja, ik heb gewoon goede gereden vandaag. Ik dat het nog niet helemaal scherp... Maar... Nou nee, ik ben tevreden. Ik reed gewoon een goede tussenronde en uh, ja, daar ging je ook wel een beetje om. En mijn verval is tenminste weer een beetje normaal. En, uh, in 15-3 is voor mij de snelste tijd uh, gewoon uh, buiten dan uh, de snelste daar zo in het sne op de snelle ijs. Maar ja, ik ben wel blij. Ben je verrast dat, dat, ja, dat je eigenlijk zo goed bent? Want je bent laat hierheen gekomen. Dit was toch een toernooi om wat schaaf aan te racen. Maar je doet gewoon mee, mee, ja, mee aan de titel eigenlijk. Ja, nou ja, ja dat verrast me wel een beetje. Maar... Ik heb wel, uh, net na de 500 ik ook in de kleedkamer, dacht ik, nou, eigenlijk is 38-0 niet zo slecht. En uh, even een beetje relativeren. En, nou, toen kreeg ik ook weer gewoon heel veel zin in 1000 en dat wilde ik doen. Ik denk dat ik sowieso met iets meer uh, focus op de 1000 hierheen ben gekomen eigenlijk wel. Waardoor de 500 misschien net wat minder was. Maar ik doe mooi mee in uh, het klassement inderdaad, vind ik wel leuk. Nou, kon je gisteren zeggen dat je hier was om te schaven aan, uh, aan dingen? Maar verandert dat perspectief nu? Want ja, ik zou zeggen pakken wat je pakken kan. Dit is een kans. Ja, ik sta nu uh, nog nooit op een titel uh, in de buurt gestaan. Dus we staan nu tweede, wat teruggepakt door duizend. En uh, ja, morgen ook wel echt uh, 500, echt alles geven. En uh, hopelijk in de buurt of uh, iets minder verval en dan uh, duizend dan, uh, nog weer verder verbeteren. Dat is de sleutel om op die 500 iets dichterbij te blijven. Dat ja, zij misschien ook wel wat nerveus wordt. Ja, nou misschien wel. Ik denk, uh, ik weet niet. Ik weet niet hoe ze in China denken, maar uh, nou, ik sta nu wel dichtbij en er uh, kan nog van alles gebeuren morgen. En, uh, we gaan gewoon uh, goed uh, twee afstanden rijden morgen en dan, ja, hopelijk uh, Ga ik nog een plekje naar boven opschuiven? Dat zijn Marge Boer, Ze staat dus tweede. De andere drie Nederlandse dames zijn ook terug te vinden in de top 10. Thijs Joenema als zesde. Lorien Variezen zevende. En Anis Das na twee races op de tiende plaats. Morgenochtend worden de medailles verdeeld op de wereldkampioenschappen toernooi Gaat om tien voor half zeven verder met de tweede 500 meter voor de vrouwen. En de korfballers van PKC hebben de Europa Cup in de zaal gewonnen. De ploeg uit Papendrecht was in de finale in de eigen hal met 31-7. Net iets te sterk voor Boekenberg uit België. De laatste keer dat PKC deze prijs won was in 2006. Een gemakkelijke wedstrijd werd het nooit, zegt speelster Medi Tims. Ja, we hebben flink moeten strijden dit keer om hem te winnen. Maar op zich wel hartstikke fijn om hem juist op deze manier te winnen. Ja, zij waren vooral in de afronding veel zuiverder, zeker in het begin. En dan is het moeilijk tegen een achterstand opboksen. Maar wij zijn best wel rustig gebleven en ja, we zijn uiteindelijk toch wel de beste ploeg. Richard Kunz gefeliciteerd, maar deze kreeg je niet cadeau. Ja, dankjewel. Nee, dat, uh, dat kan je wel zeggen ja. Uh, we begonnen heel slap, 10 we achter en dan weet je dat je tegen die Belgen niet moet doen. Die krijgen dan een hoop, die geloven erin. En dat zie je ook in de eerste helft. Het schiet een geweldig slotpercentage. En uh, ja was echt een hele spannende pot. Maar echt uh, goed voor de korreval, denk ik. Dat wel. PKC dus. Uh, Europa Cup in de zaal gewonnen. P PKC uit Papendrecht. We gaan uh, naar het voetbal. Heerenveen tegen Roda is begonnen. Arman afzak daar staat het 0-0, maar ik moet ten eerste toch Jos Segers een compliment gaan geven voor zijn schitterende dirigeerkunsten. Ja. Want het ging heel goed. Allebei de volksliederen bracht hij tot een goed einde en hij ging onder een ovationeel applaus het veld af hier in de Dabelentzaal. Heb je mee gezongen? Stadium. Ja, het was schitterend. Ik ben erbij gaan staan. Het was een kippenvelmomentje hoor hier in Heerenveen. Kan ook door de kou komen overigens. 0-0 na een kleine twee minuten met Heerenveen dat de bal heeft met Kenny Othiekba, de centrale verdediger. Heerenveen dat achterin problemen heeft. Drie linksbenige verdedigers zijn geblesseerd bij de ploeg van Van Basten, Kruiswijk. Dijkse en Rijtelaan. Daardoor was het een, een beetje een puzzel... voor de trainer van Heerenveen om vier verdedigers daarachter in neer te zetten. Hij heeft uiteindelijk gekozen om Chris Koem links-back te zetten in de plaats van Dijks. En Ramon Zomer heeft ook een basisplaats centraal in de verdediging naast Otikba. Nu een lange bal van diezelfde Zomer. Die uh, zoekt slagveer. Maar hij vindt een Roda-verdediger. Martijn Montijnen. De Belg die zijn eerste minuten maakt in de eredivisie dit seizoen. Komt terug van een uh, lange knieblessure. En uh, Thomasson die geeft hem uh, direct een basisplaats. Hij uh, viel al wel in uh, eind vorige uh, competitiehelft in de beker. Maar nu mag hij dus ook uh, vanaf het begin spelen bij uh, Roda JC Heerenveen. Uh, mag ingooien met aan de rechterkant uh, Van Aanold. Kan dan doorgekopt worden misschien. En dan is is er een schot mogelijk? Nee, want Roda verdedigt uit met Donald. Dus zijn er zijn veel Heerenveen-spelers achter de bal of voor de bal. En dan kan Roda er misschien snel uitkomen via spits Nemet. Maar dan is daar een uh, slimme overtreding van uh, Hakim Ziyech. De jonge spelmaker aan de kant van Heerenveen. De man die uh, garant staat voor zoveel hele mooie doelpunten. Ik herinner me er eentje in het begin van dit seizoen... waar hij een bal uh, van een meter of 30. prachtig achter uh, de doelman toen van RKC uh, Schoot Ziyech... Maar dat gaat hij vandaag hopelijk ook laten zien. Of misschien ook niet. We gaan het zien. Roda aan de bal aan de rechterkant met Dijkhuizen. Die speelt in op Soutjouin. Soutjouin die speelt omdat Pluim ziek is. Verkouden. Kan niet spelen waardoor Soutjouin een basisplaats heeft. Soutjouin nu heeft, heeft hij de bal weer aan de rand van het strafgebied aan de rechterkant. Maar hij raakt de bal daar kwijt aan Chris Koem. Die de bal dan via een speler van Roda. Guus Hupperts is dat over de zijde. Hij speelt Heerenveen. mag gaan ingooien bij de eigen hoekvlag. Na ruim drie minuten en een nul 0, 0 stand. In de eerste helft scoorde Vitesse tegen Pek Zwolle al na, in de derde minuut was het. En de derde minuut is nu begonnen van de tweede helft dan. Richard van der Made. 1-1 is de stand. Vitesse heeft de bal. Speelde een matige eerste 45 minuten. En zal nu toch ja, iets moeten bedenken in de tweede helft. Als het hier drie punten wil meenemen uit Zwolle. Geen nieuwe spelers aan beide kanten niet. En Peck dat niet eens zo heel aanvallend speelde. Maar wel goed omschakelde en ook de beste kansen kreeg. Dat heeft een behoorlijke eerste helft afgeleverd. Want de ploeg van Ronjan zit natuurlijk in een behoorlijke dip. Won al acht wedstrijden niet. En de laatste vier thuiswedstrijden was er ook geen overwinning. Dit is een goede crossbal helemaal. Naar de rechterkant. Kan hij hem binnenhouden? Atsoe, nee, dat lukt niet. De doelpuntenmaker in de derde minuut al bij Vitesse. De bal is over de achterlijn gegaan, en dus uh, wordt de bal vervolgens via een, uh, een ballenjongen naar Diedrich Boer gerold. De keeper die in de wat was het ongeveer? Vijftiende minuut. Een penalty stopte van Piazon. De topscorer van Vitesse. Slecht ingeschoten. En daardoor staat het nog altijd 1-1. Kreeg Peck via Fernandez. De spits die ook de goal maakte voor de thuisploeg. De beste kansen in de eerste helft. Die leuk was om na te kijken. Zeker in de eerste 20 minuten. Nu is het Peck dat de bal heeft in de middencirkel. Met Broersen levert in. Dan kan Vitesse er vandoor. Aan de rechterkant van het veld is dat Leerdam. Ja, aan de rechterkant inderdaad nog altijd opgejaagd door. Thomas. En dan een korte combinatie... ...met Atsu Nog altijd Leerdam. Dan weer kiezen voor de rechterkant. Daar staat nu Leerdam. Maar Van Polen zit er goed tussen. Namens Peck levert de bal weer in... ...bij Vajnovic. Die stapt goed voor zijn man. Dan is het uh, Prupper aan de linkerkant van het veld. En dan wordt er geopend naar Van Aanholt. Die heeft daar wat ruimte. Kiest, de bal, uh, kiest voor een steekbal. Diep naar Chanturia. Randje strafschopgebied. Gaat het strafschopgebied nu ook binnen. Nog altijd Chanturia. Dan een overtreding van Broersen. Ja of nee. Liesveld zegt nee. En dus een uh, bal voor de keeper... En dat is Diederik Boer in de 49ste minuut. Inmiddels aanbeland staat het 1-1. En heeft Vitesse in de eerste minuten van de tweede helft het meeste balbezit gehad. En dan de tweede helft bij RKC Groningen. Frank Zijn De eerste vijf minuten bijna voorbij. 1-0 voor Groningen. Die goal viel vlak voor rust. Daar was van hoeveel vlak in de knut nog op het allerlaatste moment. Dook de leeuw er nog tussen. En die kreeg uiteindelijk de goal op zijn naam. Dus de Leeuw is verantwoordelijk voor de 1-0 voor Groningen. Bij RKC de thuisploeg. Dat, uh, speelt, die speelt vooral afwachtend. En dat doen ze ook uh, na de 1-0. Ik kunt dus rustig stellen dat RKC geen initiatief neemt in uh, deze wedstrijd. Ook niet wil nemen. Ook niet nu ze af te staan. En dus spelen ze gewoon zwak tegen Groningen. Dat het zwaar heeft tegen de goed georganiseerde RKC. Maar er wel bij vlagen doorheen komt. RKC tot nu toe in deze wedstrijd. We zijn 50 minuten onderweg. Nog geen enkele kans gecreëerd. Dus de voorsprong voor Groningen is meer dan dik verdiend. Sweet Dreams van de Eurythmics. Speelt uh, Roda onder Thomasson heel anders, Arman? Nee, niet echt. Hetzelfde systeem, dezelfde spelers eigenlijk ook. Alleen Montaigne die, die speelt dus. Vanwege de blessure of de schorsing van hart van Peppe. Maar verder heeft Thomas nog niet heel veel veranderd aan de speelstijl van Ruud Brood. Terwijl Heerenveen nu in de aanval is bij een 0-0 stand. Leek even veelbelovende steekballetje van de Roon op Ziek. Maar die bal kwam niet aan. Waardoor Roda nu een doeltrap mag nemen via Filip Kuto. Nog niet heel veel gebeurd in die eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Wel een aardige actie gezien van de buiten van Heerenveen. Bilal Basajagoglu die een mooie actie... ...actie had aan de linkerkant en toen ook een voorzet gaf... ...maar die bal kon door Kuto nog net tot hoekschop verwerkt worden. Dat was eigenlijk het enige aanvallende wapenfeit... ...dat een van beide ploegen tot nu toe heeft laten zien. Roda, dat nu aan de bal is achterin eventjes met Luiks, ...die de bal van zijn voet laat springen. Heeft dat gevolgen? Nee, want goed hersteld lijkt het door uh, Tsuchuwin. En dan wordt dan een blessure, een overtreding uh, gemaakt... ...door uh, Basajagolo op uh, Tsuchuwin... ...waardoor Roda een vrije trap mag gaan nemen. Op eigen helft nog vijf meter uh, voor de middenlijn heeft Paul Pol van Boekel gefloten voor een overtreding en dat is eigenlijk wel een forse ingreep als ik dat zo uh, terugzie in uh, de herhaling op mijn scherm van Bassa Djogolo en de vrije trap is dus ook terecht voor Rode Jesse. Die is inmiddels genomen. Suchoi speelt hem even breed naar de linkerkant naar Biemans. Biemans zoekt de opening bij Kali die wel vrij loopt maar de bal niet krijgt. Biemans kiest voor uh, de andere optie naar uh, Paulussen. Die uh, speelt er wel naar de rechterkant naar Guus Hupperts. Guus Hupperts zoekt zijn tegenstander Koem op, kan een actie maken. Huppert nog altijd aan de rand van het strafgebied maar heeft dan een slechte opening in huis naar de linkerkant kan nog wel gehaald worden door een speler door Montaigne Die dan hard moet rennen om die bal binnen te houden. Maar dat lukt. Kali dan. Maar die gaat wat nonchalant om met de ruimte. En dan wordt die bal onderschept door Van Arnold. Die kan dan gaan lopen met de bal. En krijgt twee spelers met zich mee. Finn Bogas van Zoek positie. Komt een schot en komt een goal ook van Heerenveen. En dan is het al 1-0 na ruim 10 minuten. En is het Pele van... Ha nee, het is Hakim Ziyech zie ik, die de goal maakt. Ziyech kreeg de bal rond de middenlijn. Na die fout dat nonchalante uitverdediger van Anoua Kali... En Ziyech ging toen vanaf een meter of veertig lopen met de bal richting de goal van Filip Couto. Fim Bogason en Slagveer gingen met hem mee. En die twee trokken heel veel spelers van Roda ook met zich mee. Waardoor er veel ruimte ontstond voor Hakim Ziek. voor een schot. je, beetje amateuristisch verdedigen ook daarvan Roda. Want de twee centrale verdedigers die trokken allebei naar de buitenkant. Waardoor er veel ruimte kwam voor Hakim Ziek. Die de bal vanaf de rand van het straat van het met een droge knal onder Couto doorschiet. Waardoor de Heerenveen na ruim 10 minuten op een 1-0 voorsprong komt. Pek Vitesse, reset van de maanden. 1-1. En wat opvalt in het begin van de tweede helft. Inmiddels zitten we in de 55e minuut. 10 minuten dus gespeeld in het tweede bedrijf. Dat Vitesse toch wel weer het initiatief heeft. En de bal bij Vlagen goed laat rondgaan. Het leidde zojuist tot een mogelijkheid voor Piazon. De bal werd onderweg nog uit aangeraakt. Het leverde een corner op voor Vitesse. 1-1 de stand. Maar we zien iets terug van het frivolen. Het, het snelle combinatievoetbal ook dat Vitesse zo kenmerkte in de eerste seizoen zelf. Nu is het Peck dat de bal heeft. Via Mococcio. Dan is het de Prupper die direct komt jagen. Er wordt druk gezet, nu goed door Vitesse met Atsu, met Chanturia, eigenlijk met het hele elftal dat in beweging komt. Vitesse dat beter gaat voetballen nu in deze fase. En Pek heeft het moeilijk. Bal ligt op het middenveld. Daar is dan Vijnhovic namens Vitesse. Atsoe, balletje gaat diep. Daar is Chanturia randstrafs op gebied. Twee verdedigers van Pek zwollen, Wat doet scheidrechter Liesveld? Want Chanturia ligt op de grond. Chanturia maakt een aanvallende fout. Zo schecht Liesveld. En gaat te makkelijk naar de grond. In deze redelijke aanval van Vitesse. Struikelt nu ook over Van der Werf. Zie ik in de herhaling. En dus heeft. ...heeft Peck weer de bal bij de 1-1 stand in de 57 e minuut. Maar Peck is de bal ook alweer kwijt. Daar gaat opnieuw Vitesse. Aanval over de rechterkant met Ibarra. Ibarra dan terug naar Leerdam. Leerdam vanaf de rechterkant terug naar Ibarra, de snelle Ecuadorian. Wat heeft hij in petto? Hij kan snel een man passeren, maar kiest nu toch voor de weg terug. Via Leerdam dan weer is het Vitesse. En dan Kasia van der Heijden, maar het schiet nog niet op. Het is één kans via Piazon dat Vitesse tot nu toe heeft afgedwongen in de tweede helft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 en met muziek van Neko Novellas. OVT, in het Spuittheater in Den Haag. Luister of kom langs. Morgenochtend om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Interviews met bekende fotografen. Verhalen achter een beroemde plaat. Studenten die hun werk tonen. Kortom, foto Studio de Jong flitst. Digitaal en analoog.